Vannacht droog en enkele opklaringen. Komende middag regen en meer wind. Het wordt ongeveer 8 graden. Zaterdag een enkele bui en wat zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij Den V. Ook in de tweede uur is Gerrit Teunus te gast. Uh, en u kunt bellen. We hebben het over uh, volkshuisvesting. Uh, Gerrit Teunus is een uh, echte volkshuisvester. Van oorsprong opgeleid ook in de... <laughs> ...volksdokteranders in de volkshuiskunde. Uh, en we hebben het over... Uh, ...nou ja, alles wat er in die hele sector beweegt. En dat is nogal wat. Er is uh, veel, veel kritiek op de sector. Er gaat een hoop uh, mis ook. Maar er gaat ook nog steeds een hele hoop goed. Wij willen graag uh, met u ook hebben over uw ervaringen. Heeft u... Uh, uh, ervaringen, huurt u zelf bij een woningcorporatie, um, dan willen we dat graag horen. Dat soort verhalen, alles wat u mee heeft gemaakt. 0800-1121. of vragen aan Gerrit Teunis van Beter Wonen Vechtal in Harderwijk. Een, uh, een beetje een kleintje, zei je. Ja, ja, ja. Een beetje een kleintje. Um, wat het straks over, over de hele uh, verschuiving zeg maar, die in jouw sector heeft plaatsgevonden. Waarbij um, nou ja, de, de, de, de, de, de fusiegolven. Um, uh, maar ook de verschuiving naar uh, vastgoed. Ja. Waarom zijn woningcorporaties op een gegeven moment gaan denken, weet je wat? Het is ook echt wel leuk om uh, op die zakelijke markt wat te gaan doen. Ja, nou in de jaren negentig uh, hadden we meneer Heerma als, uh, als uh, staatssecretaris. Dacht ik dat het was. CDA. Ja, goede vent. Je had bedacht dat uh, coöperaties uh, wat zelfstandiger zouden kunnen functioneren. En dat was op zichzelf helemaal geen gek, gek idee. Maar het resultaat daarvan was dat er mensen op de sector afkwamen... die uh, zeiden van, ah, ik zal even een bedrijfje runnen. En uh, dat is mijn bedrijf. En um, um, ja, dan, dan zijn daar uh, zeg maar ontwikkelingen uh, aan, aan gekoppeld... waardoor... Um, als je op die manier naar woningcoöperatie kijkt... je zegt van, hé, hey, er zijn nog andere dingen... dan alleen maar die lullige sociale huurwoningen. Want dat is toch een beetje uh, fijn. Dus we gaan nu dingen doen waarmee we ook geld gaan verdienen. Maar zo werd er naar gekeken, lullig. Uh, nou, dat, dat is mijn kwalificatie dan van de mensen... Ja, ja, nee, die, maar goed, die, die, die de sector toen ingestromen zijn. Is ze vonden het niet sexy. Er gebeurt het dat erbij. bedoel ik. Ja. Saai. Ja, saai. saai, grijs enzovoort. En uh, bovendien als je met die andere activiteiten wat extra geld kan verdienen... en zo werd het dan goed gepraat, dan kun je dat weer de sector in laten stromen. Nou, er zijn weinig coöperaties die geld verdiend hebben... met al die projectontwikkelingsactiviteiten. Is dat zo? Ja, ja er is volgens mij geen enkele coöperatie die daar stinkend rijk van is geworden. Als je een, zeg maar, een projectontwikkelingsafdeling in het leven moet roepen... dan ben je gauw tien man nodig om die te bemannen... met alle deskundigheid die erbij hoort. En als je dan aan het einde van het jaar uh, denkt dat je erg rijk bent... nou, ik, ik daag elke coöperatie uit om mij te bewijzen dat dat gelukt is. Want je gelooft er niks ik van? Ik geloof er helemaal niks van. Maar er zijn toch gouden jaren geweest voor het, voor het, goed, <laughs> voor het vastgoed? Ja, maar... Um, de, de project ontwikkelen, dat uh, is uh, een vak waar, voor projectontwikkelaars. En um, dan moet je als coöperatie wegblijven. En um, daar kun je dus over van verschillen, kennelijk... He, want er zijn mensen die het anders zien. Maar nogmaals, ik, ik zou de coöperatie wel eens willen zien... die, die daar heel, heel veel geld mee verdiend heeft. Ik geloof er niks van. Maar ondanks Volgens die mij zijn er ook onderzoeken geweest... Is... Hoor, waaruit dat blijkt dat dat niet zo is. Maar wie heeft er dan van geprofiteerd? Uh, nou ja, de, het, het ego van die coöperatiebestuurder op dat moment. Die ja, een grote afdeling, een grote club, uh, aanzien... Uh, goede deals met wethouders, dat soort dingen. En de man zelf? Ook ja. Ja. ja. Want die salarissen zijn die ja, periode? Ja natuurlijk, die komen uit die tijd. Dat wij nu de discussie hebben over die hoge salarissen, dat heeft daarmee te maken. Wat voor inkomens praat, je, praat u je over? Nou, dat is een beetje de discussie op dit moment hè, over de balken en de norm en, en, en ja, dat is nu. Uh, daaronder toen, en daarboven. Sorry? Dat is nu, maar toen? Toen? Hoogtepunt, markt? Ja, god, ik zeg dat ik dat niet zo heel goed weet, maar ik, uh, kijk, maar ik ben Maar klein. was niet echt heel erg idioot? Nou, dat, dat is toch wel een uitschiet en bovenhoor, denk ik. Denk ik. Maar laten we eerlijk zijn, ik, um, ik, ik, ik, heb, ik, ik heb het beeld dat er bij de grote clubs uh, in, de, in de oude termen zal ik maar zeggen heel veel verdiend werd. Hè? Laten we die meneer Erik Staalmeis even als voorbeeld nemen, want de, dat salaris heeft wel in de krant gestaan, 5 ton. Dan werk ik bij een kleine coöperatie, 3500 woningen. Hij haalt een, een coöperatie van, ik dacht zo'n 50.000, 60.000 woningen. Er is natuurlijk wel een verschil in verantwoordelijkheid, laten we eerlijk zijn. En dan maar mag die beste man wel wat meer verdienen dan mij. Maar factor 5? Nou, dat is misschien wat veel. En je kan, ook, je, kan je ook afvragen of ik niet te veel verdien hoor. Dat, nou ja, door, die, die kwestie dat wil weet ik ook niet. Jij draagt, <laughs> draagt ook een flinke verantwoordelijkheid. Uh, ja. Um, ja. Ja. Nou ja. Maar, maar ik kan me de discussie voorstellen maar dat dat een in deze tijd. Ja, zeker. Maar ik, ik, ik, het is in, in mijn ogen, uh, maar ja. zeg het als je ja, niet ja. meer bent, nee. is het immoreel als je zo'n salaris verdient in het leiden van een organisatie... oorspronkelijk met ideële bedoelingen... is ja. in het levensgroep. Ja, ik, ik, maar weet je, ik, ik zeg nu ja... maar ik realiseer me tegelijkertijd... dat het ook over mijn salaris gezegd kan worden. O, ja, ja. Nou ja, goed. Hoeveel mensen stuur je aan? 34. Ja, en nou niet ja. direct, hè, er zitten nog mensen tussen en zo. Maar goed, ik snap het wel. Ja, goed, er zullen ook wel mensen vinden... dat jij het voor meer loon moet doen. Maar ja, goed, dat, ja. dat, ja, dat is een ja, helme ja, discussie. Ja. We gaan er eens een bellen bij halen, als je het goed is vindt. Goed, De heer De Vries, nacht. Ja, ik spreek hem met uh, de heer De Vries. Het volgende is het geval. Um, ik heb begrepen dat meneer niet geporteerd is voor het verhogen van de inkomensgrens. Uh, voor mensen dus die een uh, sociale woning bewonen. En nu uh, is het volgende geval. Er is een hele grote groep mensen die uh, een bepaalde leeftijd zijn gepasseerd. En die. Uh, dus zeg maar zo rond, uh, rond een bepaald bedrag zitten, wat ze dus uh, per jaar verdienen. Mm -hmm. Maar die niet een hypotheek kunnen krijgen, die ook niet kunnen uh, huren op de vrije markt, omdat dat een heel groot uh, verschil is met wat ze op het ogenblik betalen. Vaak ook mensen. Waarvan, uh, ...waar een mantelzorgers problematiek speelt. Bijvoorbeeld dat een van de partners uh, in de WO zit... ...en bijvoorbeeld uh, ernstig ziek is of uh, verzorging nodig heeft. En dan heb ik begrepen dat, ze de, dat men daar een uitzondering wil gaan maken. Maar dat is allemaal erg onduidelijk. En de mensen hebben eigenlijk geen kant waar ze naartoe kunnen... ...om uh, uit deze situatie te komen worden gewoon eigenlijk de komende jaren worden het gewoon eigenlijk mensen die uh, ieder jaar gewoon uh, een bepaald percentage krijgen, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, opgedrongen. Dat ze moeten gaan betalen terwijl hun inkomsten dikwijls omlaag gaan. Omdat ja. chronisch zieken. Die gaan een hele hoop uh, geld missen in de toekomst, omdat er allerlei regelingen worden afgeschaft. En dat het levensonderhoud ja. en uh, veel duurder wordt voor die mensen. Gerrit, Gerrit Ja, ik, ik, uh, ik moet eerst zeggen dat ik. Uh, Helemaal begrijp wat u bedoelt. Het is ook niet zo dat ik uh, uh, zelf uh, tegen verhoging van die grenzen. Ben, maar ik, ik citeerde Primus, die meldde dat als je die grens dat verhoogt. Zei je, ja, dat, dat er ik meer had, mensen. Ja. Zei ja, dat ik die daar ook een beetje achter Ja, nou, niet, niet helemaal, want ik begrijp precies wat u bedoelt. Um, uh, Natuurlijk is het zo dat, uh, uh, dat er met de grens die er nu is, uh, mensen in de knel uh, komen. Uh, uh, Jongelui of oudere mensen, dat maakt niet zo heel veel uit. Er zijn, er zijn een, een, grote groepen die door de grenzen die er bestaan uh, in de huur niet uh, uit de voeten kunnen en omdat ze inderdaad uh, geen hypotheek kunnen krijgen ook bij, uh, in de koopmarkt niet, niet, niet weg kunnen. Uh, het, het tijdelijk, want het gaat dacht ik om een maatregel voor vijf jaar, omhoog brengen van die grens, is voor die mensen. Uh, een, een, een, een, een tijdelijke oplossing, kan een tijdelijke oplossing zijn... maar tegelijkertijd zorgt het voor extra druk... waardoor de mensen die al wel voor die woning in aanmerking kwamen... in ieder geval langer moeten wachten. Dat was wat Prima zei. En mm -hmm. ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook geen oplossing voor. hoor. Dus ik begrijp helemaal wat u bedoelt. En ja. dat probleem uh, kunnen we uh, eigenlijk op dit moment niet oplossen, eerlijk gezegd. Ja, er zouden regels uh, komen van de staatssecretaris, heb ik begrepen. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk onduidelijk wat er allemaal uh, dus is voor uh, bedacht ja, nee, maar daar ben ik met u eens. En um, onder de huidige omstandigheden heb ik daar geen oplossing voor. Ik, ik moet dus, uit, wij moeten uitvoeren wat, wat Den Haag ons dus, opdracht dus zal ik dus maar Dus de mensen dus die nu nog niet... Uh, want er zijn een hele groepen mensen die nog niet geconfronteerd zijn daarmee. Omdat bijvoorbeeld uh, de belastinggegevens nog niet bekend waren. Ja, oh ja, dat die is hebben lastig, dus ja. nog een jaartje respect. Ja. En dan voor die tijd zullen we toch wel wat moeten bedacht worden voor die mensen. Omdat maar, een hele was, was, was, van die mensen gewoon... Uh, Zullen gevallen zijn waar mensen uit, uh, relaties uit elkaar gaan. omdat je gewoon uh, met ja. z'n tweeën gewoon dat niet meer te, te Maar wat, wat voor situatie ziet u zelf, meneer De Vries? Nou, ik zit zelf in de situatie. dat ik uh, een vrouw heb die chronisch ziek is. En uh, ik heb zelf op een gegeven moment een eigen woning gehad. En die woning heb ik verlaten voor, voor zeg maar de carrière van mijn vrouw. Omdat je kan op een andere plek kan werk vinden, uh -huh. waar, waar ze dus een carrièresprong kan maken. Maar wij konden toen geen koopwoning krijgen. Dus een woning hebben we dus van het rij, om dat in verband met Rijksambtenarenregeling, die was er toen nog, yeah. is een woning toegewezen geworden. Ja. Yeah. Ja, en, en, dan, en da daar woont en u nu nog steeds. En is gewoon heel erg moeilijk, want het huis wat, wat je dan hebt... dat moet je zien kwijtraken. raken. En uh, je bent blij met een, uh, een huurwoning. Maar op een gegeven ogenblik, dan komt dit probleem om de hoek kijken. En zo zijn er waarschijnlijk ja. heel wat mensen. Ja, dat klopt. Okay. Dank voor het bellen, meneer De Vries. Oké. Okay. Dank u wel. Dank. Dag. Zijn er nou uh, bepaalde groepen die bij jullie ook uh, nou ja, tussen wal een schip vallen... Uh, die, die zijn er ongetwijfeld. Um, ik moet zeggen dat uh, de woningmarkt waarin, uh, waarin ik zit... Uh, uh, dus achter een overijssel zal ik maar zeggen... toch wel wat afwijkt van, uh, van andere gebieden. Bij ons zijn met name uh, nog steeds uh, jongelui... en ook zittende huurders die woningen van ons kopen. Um, er wordt in onze regio nog gespaard zal ik maar zeggen. Er is in het verleden gespaard, zo moet ik het misschien zeggen. Jongelui stellen samenwonen wat uit werken allebei, zetten wat geld op de bank... en zorgen ervoor dat als ze dan een woning willen kopen... dat ze uh, daarmee een minder hoge hypotheek hoeven te, uh, te halen. Zal ik maar Zoals zeggen, het eigenlijk vroeger ook was. Zoals het vroeger ook een beetje was, ja. En um, Dat heeft waarschijnlijk met de aard van, van de bevolking in onze regio te maken. Als je een stukje verder gaat, naar het westen gaat, naar Zwolle... waar ik zelf woon, is dat al heel anders. Maar in, in, zeg maar, in het oosten van Overijssel uh, bestaat die mentaliteit nog. En dat is een uh, apart ding, zal ik maar zeggen, daardoor... Speelt het wat minder, maar uiteraard zijn er bij, ook ons, bij ons ook mensen die in de knel komen. Dat is volgens mij in heel Nederland zo. Karel de Blois, of ik weet niet of ik het goed uitspreek: Karel de Blois of Karel de Blois. Ik neem aan, Karel de Blois die stuurde een uh, uh, e-mail e en dan schrijft: Uw gast spreekt over corporaties, dat, dat ze misschien hun doel, dat ging over het eerste uur, ja. hun doel ja. uh, misschien bereikt hebben en opgegeven zouden kunnen worden. Ja. Um, Even kijken hoor, het, antwoord, het verantwoord tegen een redelijke prijs wonen is van alle tijden. Hoewel mensen misschien uh, uh, kapitaalkrachtiger zijn, hoeft niet alles aan de markt overgelaten te worden die op zo hoog mogelijke winst uit is. Hoe denkt uw gesprekspartner over om een deel van de woningen dan wel de hele corporatie om te zetten naar een co-operatie? Ja, dat is een leuke. Um, ik weet van een collega uh, van mij in uh, Wijk bij Duurstede, net met pensioen gegaan. Gerrit Nellestein die heeft daar in Wijk bij Duurstede een experiment mee gehad. Dat is niet zo uh, succesvol geweest, omdat. Um, het in Nederland buitengewoon moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Leg even uit wat een coöperatie precies is... en het verschil met een corporatie. Een, nou, een, een, een uh, woningcorporatie is gewoon een, een naampunt. Het is een, uh, door de bank genomen in Nederland een stichting. Je hebt nog een enkele vereniging, maar het zijn stichtingen... die uh, onder de regels van de, van de overheid uh, hun werk doen. Een coöperatie is een club waar je uh, lid van kan worden, zal ik maar zeggen... maar waar je belang in hebt. Um, ik kan het beste uh, uitleggen aan de hand van de coöperaties... die net bij ons over de grens uh, uh, bestaan in Duitsland. Genossenschaften heet dat. Daar moet je lid van worden. Meestal betekent dat je wat uh, inleggeld mee moet nemen. Soms weinig, soms veel. Uh, het betekent dat je met elkaar eigenaar bent van het bedrijf. En dan is de vergadering van... Nou, het zijn bijna aandeelhouders, zal ik maar zeggen. De genossenschaften. Jawel. <lacht> die bepalen met z'n allen of dat wat jij als bestuur een goede koers vindt. Of dat ook echt een goede koers is. Was de DDR toch ook zo? wat? knossen schaften, maar dan met landbouw en zo. <laughs> nou, ik wou het niet met de DDR vergelijken. Maar het, ook in Nederland was het zo. In, in, ik, ik, zoals gezegd, ik kom uit Zwolle... en daar had je vroeger de woningcoöperatie... AZCW, Algemene Zwolse coöperatieve Woningcoöperatie. En um, dat is tot in de jaren negentig... Uh, op veel plekken het geval geweest. Daar had je dus, de leden hadden daar meer zeggenschap... dan normaal gesproken, zou ik maar zeggen. En dat beeld dat je als huurder, schuin steep, lid, meer zeggenschap hebt... dat zit achter dit idee. En ik moet zeggen, daar, nou ja, ik, dat, dat spreekt mij wel aan. Ik weet niet hoe dat vormgegeven moet worden. Maar ik, je ziet het, in, in, met name in Duitsland is het heel sterk. En, um... Maar het is ook, ook iets wat je ook in de bankaire wereld voor zich ja. ziet. Hè? Je ziet ja. dat, dat het, het midden- en kleinbedrijf heeft, vindt het buitengewoon uh, ja. moeilijk... loopt tegen banken aan die geen, uh, ja. geen enkele cent uh, nee. meer willen lenen. Uh, en daar zie je ook weer de coöperatieve ja. banken langzaam terugkomen ja. in Nederland. Het, het, het, maar dan hoort je zeggen dat als het om de, uh, jouw sector gaat... Ja. Uh, is het in ieder geval gebeurd en daar gaat het niet goed. Uh, nou, dat was een experiment waarvan ik dus begrepen heb... dat het experiment op een gegeven moment is uh, gestopt... en uh, dat dat gewoon te ingewikkeld werd. Op het ministerie was men er niet zo'n voorstander van. Uh, ik ken alle details niet, maar op, uh, op een gegeven moment is dat gestopt. Uh, de, de aanleiding vond ik wel goed, dat je namelijk uh, bereid bent... om meer uh, invloed te geven aan, aan je huurders. Um, waarom in de jaren negentig de coöperatieve woningcoöperatie co co woning -coöperatie, uh, niet meer mocht... dat had te maken met dat... Uh, uh, die coöperatieve clubs ook um, winstdeling uh, in hun, uh, uh, door de bank genomen... in hun statuut hadden staan. En dan werd er gewoon winst uitgekeerd. En dat mocht natuurlijk niet meer. Dat geld mag niet wegvloeien uit de volksversing. Dat zal deze meneer niet bedoelen, denk ik. Het gaat met name op de manier zoals dat in Duitsland dan uh, wel gaat... waar je met elkaar meer invloed hebt op wat er gebeurt. Er zit een, een soort van uh, uh, uh, uh, ja, nadeel aan dit soort dingen... Uh, die ik als bestuurder van de, van de coöperatie zeg... Hoe zit het met korte en lange termijn? Uh, ik ben er, ik ben, mijn opdracht luidt om het bedrijf... Uh, als, als uh, huurwoningen uh, laten we zeggen voorlopig nog even moeten blijven bestaan... om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Nee, snap ik. De maar... zittende huurder heeft zo, zo lang belang als dat hij in die woning zit. En uh, als wij met elkaar een potje geld hebben... dan is het altijd uh, de vraag van... geef ik het uit aan het onderhoud van vandaag... of aan de renovatie van over tien jaar? Maar... Um... Uh, Woningcoöperaties is ook mm. een manier om, om, om. Je gaat in kleinere hoeveelheden praten. Je ja. gaat een kleine groepen mensen ga je organiseren. Zou kunnen, ja. Die ga je verbinden ja. met elkaar. Um, ja. Ja, het ik ben hartstikke, het is, het klinkt hartstikke charmant. Ja, dat klinkt ja. zeker charmant. Want eigenlijk zie je een, een tendens. Weliswaar de tendens is, is, is mondialisering. Ja. Maar eigenlijk zie je een hele sterke tegenbeweging. Dat er steeds meer gesproken wordt over die menselijke maat. Dingen moeten ja. weer georganiseerd worden. Scholen, eh, nou, als ik, Het, het ligt heel dicht bij de dingen die wij doen. Ik heb in, in het eerste uur het, het, het punt van wederkerigheid genoemd. Dan ben je er heel dichtbij. Hè? Want wij, wij proberen als, als, als coöperatie heel erg te appelleren aan... dat de huurder zich betrokken moet voelen bij de dingen die wij doen. En misschien hebben we niet het juiste vehikel. En misschien is die, die, die coöperatie uh, een vehikel waarmee je dat nog beter zou kunnen realiseren. En ik heb destijds veel kritiek op mijn uh, geachte collega uh, uitgeoefend in, in de wijk bij Duursteden. En we zijn goede vrienden, maar we, hebben, we kunnen ook kritiek. En, en, en misschien ben ik daar wel eens wat te hard in geweest. Omdat ik nu denk van ja, wacht even. Dat wat, wat, waar we nu over praten, dat is toch wel een interessant uh, aspect. En uh, het lullig is alleen dat het zich niet laat vangen in de regels die we nu met elkaar hebben afgesproken. Nee, maar dat wil dus misschien zeggen dat die regels niet, niet deugen. Kijk, dat hoor ik graag. <laughs> dat, is, dat is vaak zo, ja. Uh, uh, alsof de regels het altijd moeten bepalen. Ja, niet dus. Hans, Goedendag. Ik hoor er weer reageren. Dat is mooi. Ik heb een gesprek voor twee woningbouwcorporaties bij onze en omgeving. Dat is de Vivari. En dat is het portaal. Die hebben een miljard eeuw uitgetrokken... om de oude wijk Presse mm -hmm. uit de jaren 50... helemaal op te knappen en te cultiveren. En met alle respect daarvoor. Want ja? mm -hmm. die hebben het enorm uh, mooi voor elkaar... en opgeknapt. En dat moet ik zeggen, daar heb ik enorm respect voor. Woon je zelf in Presse Nou, ik woon in uh, Vellep. En ik zeg. zeggen... Bij de Woningbouw Vivari dat heeft er enorm veel gedaan aan allerlei woonprojecten: statuswoningen, ja. kopwoningen en ook senioren en woningen. En ik woon zelf in een hele groot seniorencomplex. En uh, dat is, uh, is zeer modern opgezet met allerlei voorzieningen. En dat mag wel kort eens een keer gezegd worden. Ja. Dus, ja dat is Gerrit, ken je bij de, bij de clubs? Ja, ik ken, uh, ken uh, uh, ze in ieder geval van naam. Ik, weet, uh, ik ken Arnhem een klein beetje. En uh, wat u zegt, dat, uh, dat is uh, denk ik... Uh, uh, nou, dat, is een heel, dat is een goed compliment, een terecht compliment. Ik denk dat, uh, dat er nog veel meer coöperaties zijn in Nederland die het zo doen. Uh, uh, als je praat over grote complexen met allerhande faciliteiten... is dat overigens wel iets wat met name door de minister nu een beetje wordt teruggedraaid. De vraag die hij stelt is... Of wij ons niet veel meer alleen met de stenen bezig zouden moeten houden en alle andere dingen eromheen. En hij noemt het nog geen flauwekul, maar. Nou, uh, dat was wel. Blok gaat wel die kant op. Ja, toch? precies. Dus ik, ik moet zeggen dat ik me heel goed kan voorstellen dat u, in, dat u zich heel prettig woont in zo'n complex. Want wij in Hardenberg op, op kleine schaal doen ook dat soort dingen. Niet zo groot als, als deze twee clubs. Maar um, ik denk dat je uh, moet staan voor dat soort zaken. Ik heb het ook over de hele omgeving. Dus ja, ook. Ja. Ja. Uh, dan voor het Westenvoortuigen. Maar hierover wordt het hele rijk. Wordt helemaal uh, gemoderniseerd. Ja, oké. Okay. En ik zeggen. Er wordt een half uur geld uh, geïnteresseerd. Dus wat dat betreft. Uh, kan ik er iemand een pijn geven. Nou, Dat dus Er zijn ook hele goede uh, woningbouwcoöperaties. Dat is mooi. Uh. Oké. Okay. Ja. Goed. Dank. Dank voor het bellen, Hans. Graag gedaan. Voor het geld. Ja, en een prettige nacht toch? Dank je wel. Ja, dank je goedenacht. Ja, hallo. Goedenacht met Eugénie Johannes. Um, ik kom uit Gramsbergen. Kijk. Dat uh, moet de meneer Teunis uh, ja. bekend in de oren ja, ja, ja, hij reageert ook onmiddellijk, <laughs> ja. ja. <laughs> ik, uh, ik, ik huur ook een woning uh, bij deze Wonen. Ja. Maar mijn, mijn vraag is uh, wat specifieker gaat over de woningen in Spaans Kamp. Ja. Dat zijn de hele oude flatwoningen. En momenteel wordt er één van de drie flats wordt gerenoveerd. Ja. En um, nou heb ik begrepen, ik heb daar heel veel vrienden en kennissen wonen in die flat toevallig, ja. um, dat er dus niet overal uh, dubbele beglazing komt. En um, nou vraag ik me af, ja, wat is dan het voordeel voor, van de huurders als zij geen dubbele beglazing overal krijgen, terwijl ze wel ontzettend veel ongemak van de renovatie uh, ondervinden. Ze moeten bijvoorbeeld uh, bijna drie maanden uit de woning, um, de, ja, alle rotzooi en herrie eromheen... En, ja. Ja, juist in die oude flats is een dubbele beglazing vooral op de slaapkamers ontzettend nodig. Ja, um, uh, ik, ik snap de vraag. Uh, woonlasten aan de ene kant. Hè, dubbele beglazing betekent niet alleen uh, investering, maar betekent ook uh, huur. Aan de andere kant, uh, dubbele beglazing is ook een kwestie van... Uh, dat het uh, aan de energiekant uh, weer wat oplevert. Uh, ja, het is, het is een, een, een totaalplaatje geweest. We hebben een, een heel groot plan gehad. En wellicht dat u dat ook weet. Waarbij we, ik dacht aanvankelijk, een bedrag van uh, zo'n 90.000 euro per woning zouden investeren in de renovatie ja. en uh, daarvan hebben we op een moment vanwege de financiële situatie, de, nou u kent het verhaal uit de krant en we ja. hebben het net ook over gehad dat we alle handige, uh, heffingen van de minister krijgen, hebben gezegd van ja dat is misschien niet helemaal um, uh, uh, verantwoord, we moeten naar een lager niveau en daarbij hebben we een aantal keuzes gemaakt die uh, uh, ertoe hebben geleid dat we op een aantal plekken wat hebben moeten wegsnijden, waarvan je je zou kunnen afvragen, en u doet dat nu, of ja. uh, dat enkel glas met name op de slaapkamer, of dat, ja. uh, of dat niet door dubbelglas had, had uh, moeten worden vervangen. Maar nou, gaat, ik, gaat het puur om de slaapkamer? Dit, in dit geval gaat het, om de woonkamer is wel dubbelglas, ja. Ja, de ja, woonkamer wel, de maar de vlak. slaapkamers ja. niet. Nee, ja. nou ja, weet je... Um, ik, maar uh, sorry niet flauw bedoeld, maar in de slaapkamer zet de verwarming toch meestal uit? Um, in de slaapkamers zijn geen verwarmingen. Oh, nou, stel. Dat sterven. is ook nog eens zo. Ja. Oh, ja, ja. Nee, maar dan, dan maakt dubbelglas er ook niet zo heel veel uit, of zeg ik nou iets geks? Uh, nou echt wel, want ik, nou ja, mijn vriendin woont daar bijvoorbeeld met haar kleine zoontje. Die kan overdag in de winter, nou ja, denk aan de winter die we het afgelopen jaar hebben gehad. Ja. Gewoon niet op zijn slaapkamertje ja. spelen. Ja. Oh, want hij okay. is het gewoon ja. echt freezing. Ja, ja met ja. kinderen. Ja, ja, ja, dat is ja. Nou, ik, ik snap het uh, probleem. Uh, ik heb net proberen aan te geven waar het hem zit. Het zijn keuzes die te maken hebben met, met de financiën. En daarbij hebben we een aantal keuzes moeten maken... die misschien niet helemaal logisch lijken... en die misschien ook niet uh, prettig zijn, maar ja. Maar even, even voor mijn begrip, wat kost een stukje glas? Dat valt er reuze mee? <laughs> dat zou ik zo uit mijn hoofd niet weten. Maar dat, ja, dat betekent natuurlijk niet dat een stukje glas... Als je ziet hoe de boer daar op zijn kop staat... denk je, kom op jongens, ja. doe het gelijk goed. Ja, ja. Kun je precies. Ja. Nee, maar we hebben het natuurlijk niet alleen over een stukje glas. Want mevrouw zich geeft ook aan dat er verwarming aangelegd moet worden. En uh, dat er dan geïsoleerd moet worden. En het heeft natuurlijk alles te maken met luxe en met comfort. Ja, en, maar en je uh, kan je een kind dat niet op zijn slaapkamer nee. is, dat niet, is dat luxe? Nee, nee maar, je, maar ik, ik snap ook wel dat dat, dat niet, helemaal, uh, niet, niet helemaal prettig is. Maar daarmee is het nog niet gelijk een onbewoonbare woning. Nee, nee, uiteraard. Maar ja, kijk, ik weet dat jullie nu met één flat bezig zijn. Ja. Dan denk ik, jongens, uh, de tweede en de derde gaan misschien ook mee... Ja, ja ik zou echt aan u willen vragen met klem, overweeg het nog een keer. Ja. Want die eerste plannen, die gelukkig door de crisis van tafel zijn geraakt, ja, um, ja die waren echt bizar. En dat ik dacht, is er wel echt goed overleg gepleegd? Het gaat erom om minimaal. Wat waren die eerste plannen dan? Dat ja, is, die waren echt bizar. Dat dat was niet ik was in ook meer dat bewoners oh, dat is... uh, echt hun, uh, de, ja, overal nieuwe vloerbedekking moesten aanleggen omdat er gewoon een hele pui vernieuwd zou worden. Dus ja, dan brengen die mensen ook nog eens op hele hoge kosten. En dat is gelukkig niet gebeurd. Nu worden er alleen gewoon kozijnen en ramen vervangen. Okay. En er wordt iets aan de afzuiving gedaan. Dergelijke uh, renovatie. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik geloof niet dat we dit nee, het is. Nee, het is dus een kwestie van gaat. keuzes. Ja, ja jammer. Ja. Heel jammer. Nee. Oké, okay. bedankt. Nee. Oh, okay. oh, okay. Dank u wel. Ja. Dank u ja. wel. Dank u ja. voor bellen. Ja, nee. Ik, ik weet niet of je moet zeggen, you can't please them all. Maar dat is misschien een, een ja, dooddoel. Dat, dat is natuurlijk zo, ja. Ergens moet je keuzes maken. Goed, zullen we wat muziek gaan draaien? Hoe vind je dat? Lijkt me heel goed. Want je hebt een hele bak meegenomen. Ja. Even kijken, wat, waar zijn we nu aan aanbrand? Ah, Seaside, uh, Seasek Steve. Ja, die is mooi. Uh, en, en die naam zegt mij wel wat. Dat wil zeggen, ik denk aan Lolens. Lolens, uh, Oudjaarsavond op BBC 2. Waar ik hem een aantal jaar achter elkaar gezien heb. En ik heb hem zelf vorig jaar in Paradiso gezien. Hij heeft recent uh, ook nog in Nederland gespeeld. Maar die is gewoon steengoed. We gaan naar hem luisteren. Seasick uh, Steve met uh, started out with nothing. Uh, this song really about nothing, you know. It, that's exactly what it's about, kind of nothing. Y'all De c leaf started out with nothing. Radio 1, Casa Luna, Frank Dumos. Uh, waarom heb je dit meegenomen trouwens dit liedje? Nou, omdat hij uh, vertelt dat hij met helemaal niks begonnen is en dat dat nog steeds zo is. Dus in... moet je aan jezelf denken? Nee, nee, dan moet, dan moet ik denken aan... Ik ben uh, in... Uh, in, in, in ik, ik woon in Zwolle en ik werk in Harderberg. En ik heb met regio-coöperaties me nogal ingespannen... voor een, een uh, opvang voor dakloos in Zwolle. Dat doen we met z'n allen samen. Negen woningcoöperaties. En dat, dit nummer refereert daar een beetje aan. Hè, van iemand die niets heeft... en waarbij dat nog steeds zo is. Maar dat is de, de, de ideële kant van Gerrit Teunis Jawel. Ja? <laughs> ja, ja, ja, ja? Ja, ik ben wel van... Uh, ik ben wel van de maakbare samenleving. Dat mag niet meer tegenwoordig, maar als ik het, als ik het gewoon ambitie noemen, dan is het goed. De maakbare samenleving is afgeschaft. Ja, maar als we de ambitie hebben om de wereld te veranderen, dat mag toch wel. Ja, daar is nou, niks dan, mis mee. Dus dan vind ik het prima. Dan, oh ja. dan noem ik nog dan... steeds maakbaar. Joh, dat is allemaal politieke flauwekul. <laughs> het, maak, het woord maakbaar, maakbaarheid mag niet meer, maar alle politici hebben een ambitie... om de wereld een bepaalde richting uit te duwen. En dan denk je van, joh, je bedoelt gewoon maakbaar. Nou, dan... Oké, okay, dit is mijn ambitie, Ja. Zou politici ook niet wat meer ondersteunend moeten zijn in plaats van sturend? Net als jouw vakgenoten? Nou, nee, ik vind dat politici kaderstellend moeten zijn. Die mogen wel, he, ik had het in het begin, in het eerste uur over de woningcoöperatie als uh, uh, indirect instrument in handen van de overheid. Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat, dat de politiek moet zijn rol vervullen en hoe... hoe Ontevreden we soms ook zijn. Ik heb geen beter systeem kunnen ontdekken. Dus laat het maar zo alleen. Dat moet misschien wat uh, scherper. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Daar kunt u op bellen met uw verhalen, uw ervaringen of uw vragen over woningbouwcorporaties. 0800 1121 Twitter en uh, Dumosh uh, of een mailtje naar uh, Kazeloena Dick Westerveld, goede nacht. Goede Ja, ik Westerveld uit Zutphen. Ik heb eigenlijk een. Vraag. En ik weet dat ik dat uh, met het probleem wat er is, niet alleen rondloop, ik ben ook uh, zusje van de huurdersvereniging en dat is met het probleem uh, scheef wonen. En dan heb ik niet over scheefwonen wonen van een te hoog inkomen, maar van een te laag inkomen. Mensen die een aantal jaar geleden uh, ja, gingen wonen, verhuizen, moesten wonen in kopen, vuren. Naar inwonen, naar inkomen. Nou, toen moest ik ook, inmiddels is mijn inkomen, nou bijna 48% gedaald. 148 gedaald. 48%, bijna de helft, ja. ja. Maar de huurverhoging van 4 die heeft iedereen gekregen. En die gaat volgens mij weer 4 worden. Nou, als bestuurders van de huurvereniging weet ik gewoon dat heel veel mensen daarin oplopen... dat aan de ene kant wil men... ...de mensen, de woning die te duur de wonen eruit krijgen. Maar wat gaat men doen met de mensen die op een gegeven moment door deze verwoningen... ...want in mijn geval praat je op 220 euro op jaarbasis... ...en volgende te komen er weer bij. Hoe worden die mensen beschermd? Want de huurtoeslag is niet toereikend. Hmm. Ja, dat is een lastige. Um, ik, uh, ik herken het probleem. Dat doet zich uh, volgens mij overal voor. In de zin dat, uh, dat er meer mensen zijn zoals u. Um, ik heb, uh, gaf ik aan vanavond voor deze uitzending overleg gehad met mijn huurdersorganisatie. En heb ik uh, heb het gehad over dit vraagstuk. Namelijk, um, hoe zit het met uh, de woonlasten? Kunnen onze huurders die huurverhoging nog wel aan? Wij laten binnenkort wat onderzoek doen. Wat vergelijkbaar is met het onderzoek wat de Woonbond heeft gedaan. Recent door het Rigo in Amsterdam. waarop ja, blijkt dat... Dat, dat mensen uh, in onze regio althans op dit moment 24%, 24 van onze huurders uh, uh, uh, onder de armoedegrens zou leven dankzij uh, de huurverhogingen. En dat het in de komende periode naar 27% zou stijgen. Ik wil het voor, ha voor Hardenberg precies weten en dat leidt daarna wat mij betreft tot een discussie met onze huurdersorganisatie over de vraag... Uh, of die, die 4% misschien niet gewoon te hoog is. En uh, dan zegt de minister misschien: ja, dan laat je geld liggen. Maar aan de andere kant, als onze huurders daardoor in de problemen raken, dan krijg je ontruimingen, dan krijg je uh, gedoe als, als woningen moeten worden toegewezen, dan blijven ze leegstaan. Dus het is een kwestie van afwegen van twee kwaden, waarbij ik heel snel, maar dat is bij onze coöperatie, omdat de financiële positie nog redelijk goed is... waarbij ik bij onze situatie me nog wel kan voorstellen... dat je gewoon zegt, van, nou ja, dan wijken we maar naar beneden af. Ook al vindt de minister dat niet leuk. Maar uh, mag dat? Ik, ik, ik Kan de minister ja, ja, ja. jullie verplichten om 4% huurvoging nee, nee, door te voeren? Nee, je voet. bent helemaal vrij om dat te doen. Uh, het, ja, tenzij het dat door natuurlijk in financiële problemen zou komen. Maar ja. je kan het doen. Uh, ik, ik ken een aantal coöperaties in het zuiden van het land die dat ook gedaan hebben... Uh, ja, ik hebben ge ja. het niet. ook gedaan. Dat moet zo heel bekend ja, en, en, en, en, en, en, ik Ben op een gegeven moment en, en ik heb ondertussen zelf gehuurd dan particulier uh -huh. en dan wat zei dus, je, ja, je kunt gaan verhuizen, maar ja, in die, die, die ja. huursector zijn natuurlijk allemaal geen woningen en nee. bovendien verhuizen is ook niet ja. gratis, hè? Nee. In de, in de, en, de particuliere sfeer zal, zal het gewoon heel moeilijk zijn. Bij corporaties ja, kan je ja. dit misschien nog verwachten, maar ik heb wel begrepen dat in de komende periode toch maar uh, nou goed, het hangt van de politiek af. Dat er in ieder geval discussie zou kunnen bestaan over of je niet meer maar naar inkomensgerichte uh, huur uh, zou moeten. Is daar is ook uh, met, met, de, met de politiek uh, contact over? En ik heb deze mail uh, een aantal keren naar politieke partijen gestuurd. Ja. Ja, ja. Eerst, de eerste vraag is: van. Ja, we gaan individuele zaken. en vind ik prima. Maar nou, omdat ik ook zuster ben, ja. weet ik gewoon heel veel mensen lopen te worstelen met hun, ja. met hun huurverhogingen. Ja. Uh, en, en ja. Het is prima als je te, te, te ja. goedkoop woont, maar als je te duur woont... Dan... Ja. Nou, het, het is te, ik, ik, ik kan alleen voor mezelf praten, ja. ik zie ook wel collega's om me heen... maar mijn woningcoöperatie in Harderberg, wat ik doe... is regelmatig politici uit Den Haag uitnodigen. Ik heb in het verleden Arie Slob gehad, Eddie van Heijem... Ja. Eh, recent eh, Spekman, eh, weliswaar geen eh, parlementslid, maar eh, toch een Dat belangrijke opgekend, man... He? En, en ik denk daarbij niet dat uh, zo'n bezoekje en zo'n gesprek direct leidt tot wijziging. Maar mij is wel duidelijk geworden dat een gesprek en uitleggen van, uh, van uh, problematiek... die zich voordoet, meer doet dan uh, stapels aan statistiek. Ja, nou ja, ik ben het met je eens en, uh, en uh, recent Jacques Monage in Zwolle geweest waar, ik, uh, waar hij met de Zwolle Coöperaties was en ik een deel daar ook mee van mocht maken en, ja, dan, nee, dan hoop, je alleen, maar, ja, dan hoop ja. je alleen maar dat, uh, dat dat effect heeft en nou ja, uh, meer kan je eigenlijk niet uh, doen denk ik op dit moment nee, nou ja Vragen, ja, precies. Ja, het is in niemands belang als, als de huur niet meer wordt betaald. Daarom ben ik ook uh, zelf nogal gecharmeerd van dat de Woonbond gewoon zijn mond open doet. Want uh, er moet wel wat tegengeluid zijn. Ja, nou, dat doen we hun best. En ja. hopen ze ook kunnen doordringen. Hè? Ja, en er moet wel een oplossing komen. Links of rechtsom. Ja, liefst linksom, maar dat is een web <laughs> nou. Dat weet ik niet. Maar <laughs> als de oplossing maar komt. Dank voor het bellen, meneer Westerveld. Oké, okay, graag gedaan. Prettige nacht hoor. Fijne avond, Dag. dag. Um, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, Gerrit. Um, wie is eigenlijk de baas op, uh, van de corporaties? Ja, die is lastig. Dan was dat van die coöperatieve uh, club uh, zo leuk. Wie is de baas? Um, ja, uh, ik ben de bestuurder van deze woningcoöperatie. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor uh, wat daar gebeurt en, uh, en, en de beslissingen neemt. Er is een raad van commissarissen die toeziet op uh, of ik mijn werk goed, doet, goed doe. Benoemd door? Uh, door zichzelf. Als er een vacature is, dan uh, wordt er volgens de regels zoals die tegenwoordig gelden netjes een, een profiel opgesteld. Uh, dat profiel dat wordt kenbaar gemaakt, komt een advertentie in de krant en vervolgens kunnen mensen solliciteren. En in een procedure waarbij, we hebben binnenkort een vacature en dan gaat het om een zetel die, uh, uh, zeg maar, waar de huurdersorganisatie invloed op, op heeft. Uh, dan, uh, nou, dan komt er uiteindelijk iemand op die plek, maar het is altijd inderdaad... Uh, Ze benoemen zichzelf. Uh, ja. Um, ja, dat is een beetje wonderlijk, of niet? Uh, Want van wie is de club? Ja, ik, ik vind persoonlijk van ons allen, zal ik maar zeggen, van de huurders. Maar dan kom je dus op de, op, de, op de discussie van net of deze structuur, dit type structuur, wel de goede structuur is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik anders dan zo'n experiment met uh, een coöperatieve... Uh, anders dan die, ik me voorlopig nog geen andere structuur kan voorstellen. Um, dat coöperatieve idee lijkt me heel interessant. Zou je moeten uitwerken. En zoals gezegd, in andere landen gebeurt het ook. Maar nu, de stichting uh, Jullie zijn een stichting? Ja, ja, vroeger had je ook veel verenigingen. Dat vond men niet goed. Nee, maar, maar die stichting is van wie of wat? Is, is het over, vroeger was het allemaal overheidsgeld. Uh, ja, ja, nou, kijk, uh, oorspronkelijk is uh, ook onze club natuurlijk wel ontstaan met geld van de overheid. Alleen in de tijd van meneer Herma, de brutering, is dat allemaal uh, tegen elkaar weggestreept. Leningen en subsidies, afijn, en, en, en je kan nog steeds zeggen dat daar wel je grond ligt. En in mijn woorden hoor je het ook zeggen. De overheid is, uh, is wat mij betreft uh, zeg maar de, de, de instantie die indirect bepaalt. Maar daarmee ben je nog niet van de overheid. Nee, ik daar, vind daar het zit... gewoon een hele lastige. Ik, u... ik kan daar geen antwoord op geven. Eerlijk het is grappig, het, het is een hele simpele vraag. Maar ja. je zit echt naar voren woorden te zoeken ongeveer. Ja, dat klopt. Ik weet het niet. Ik weet, niet. ik weet alleen wel wat er in mijn arbeidsovereenkomst staat... en wat in onze statuten staat. Namelijk... En daar staat ongeveer wat ik net zei. Dat ik de bestuurder ben die verantwoordelijk is voor het, het beleid en de, en de koers. Kortom, een zelfstandige stichting... Ja. Eh, die eigenlijk aan niets en niemand verantwoordingsschuldig is... Eh, alleen gecontroleerd wordt door een raad van toezicht. Ja, en, en, en niets en niemand klopt dus niet... want wij moeten ook wel verantwoording afleggen aan de, aan de Rijksoverheid. En ik heb eergisteren een brief binnengekregen... waarin staat wat de minister nu van ons vindt... als hij de jaarstukken van 2012 bekeken heeft... en alles wat daarbij hoort en daarin staat dat wij goed ons best doen... dat er natuurlijk zo links en rechts een paar kleine dingetjes zijn... maar dat we weer verder mogen. Nou, Dan gaan we de discussie even op scherp zetten. Ja, dat zegt, stel dat minister Blok nou tegen jullie zegt... Ja. het ministerie zegt... luister eens goede vriend, beter wonen vecht al, leuke club... maar jullie pakken het totaal verkeerd aan. Jullie gaan massaal gaan jullie, over de scheef. Eh, eh, ja. Dan krijg je verscherpt toezicht. Er stond toevallig vandaag een stuk over in de krant... dat een aantal coöperaties, ook in Amsterdam dacht ik... Uh, het Verschept Toezicht is afgeschaft. Portaal uh, uh, viel net als naam. Dat was een club die ook onder Verschept Toezicht stond en nu niet meer. Verschept Toezicht betekent dat je, uh, nou ja, als het gaat om investeringen... en alles wat er zo bij hoort, uh, ja, dat uh, heel erg met je meegekeken wordt. Maar, maar hoe kun je uitleggen hoe dit nou zit? Want op zich heeft de overheid, behalve dat er een, een, een, een historische band is... Ja. en een soort moreel eigenschap, ja. maar fysiek eigenschap, uh, eigenaarschap is er niet. Nee. Hoe kan de overheid dan toch, uh, okay. op een gegeven moment, als het niet ja, dus bevalt, ja. Ja. zeggen... wij gaan jullie onder verscherpt toezicht zetten? Dat ligt uh, vast in de wet. We hebben de woningwet. En aan de woningwet hangen allerhande uitvoeringsmaatregelen. En in die woningwet staat de bevoegdheid van de minister dat hij kan ingrijpen. Klaar. Zo simpel is het. En dat, dat had te maken met dat ooit, in 1901... je langs die woningwet ook... Um, de, uh, is vastgelegd dat je... wilde je mo mogelijkheid van de mogelijkheid gebruik maken... om uh, uh, leningen van, de van het Rijk te krijgen... en de subsidie van het Rijk te krijgen... dat je moest worden erkend als een toegelaten instelling. Dat van die toegelaten instelling zit er nog steeds in. Dat van die leningen en die subsidies is uit. Maar die bevoegdheid... Heeft de minister nog steeds. Ah, maar het zit in het feit dat er als het ware een vergunning gegeven moet ja, worden... om ja, een woningcorporatie ja, te kunnen ja, zijn. Ja, klopt. Ja. En ook al is er geen enkele ja. sprake van, van direct eigenaarschap ja. of, of er zeggenschap? De, er zijn in de jaren negentig een aantal nieuwe coöperaties opgericht... en die moeten die inderdaad zo'n zo toelatingsprocedure... Oké, okay. ja, dat, dat wist ik niet. Dus ja. betekent dat de overheid eigenlijk altijd de tapijt onder die vandaan zou kunnen trekken. Ja, ja. ja. En dat geeft ze bevoegdheid. Ja. Okay, en hoog. heeft ze bijvoorbeeld ook ingegrepen bij die coöperaties toen het misging. He? Dus... Uh, naar en, fijn in Rotterdam en bij Vestia enzovoort. Ja, woonbron. Ja. ja, fijn. De, de, precies. <laughs> Waar jij zo blij van wordt, dat Lijks is het voorbeeld. zo blij van De heer De Jong, goedenacht. Goedenacht. U mag het zeggen. Ik het even... Wat zegt u? Dat u het mag zeggen, meneer. Ja, dat is fijn. Ik heb eens even een vraagje hoe een, uh, bij uh, die meneer zijn uh, bouwcoöperatie... overlast, structurele overlast, van buren wordt aangepakt. Want ik heb dus zelf, woon ik al twintig jaar in een huurwoning. Er woont sinds 2,5 jaar, woont daar een mannetje naast me. En die doet al 2,5 jaar structurele overlast veroorzaken. En waar moeten we aan denken en, dan? Euh, met deuren slaan, eerst vogels, hij heeft het foliair af moeten breken. En nu begint hij een beetje vraag te nemen en zo. Dat is met deuren slaan, s'nachts om elf uur, ramen dichtgooien s'nachts om elf uur. Nou heb ik dan niet zo'n last van, want ik werk s'nachts. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. Maar mijn vrouw die moet morgens om half zes opstaan. Ah. Hey, ik heb vannacht nog aan de, lijn, aan de lijn gehad en dan is ze weer wakker geworden. Wat, wat doen jullie daaraan? Want hier worden zoete koekjes gebakken. Het is voor de rechter geweest en alles. Maar er gebeurt verder niks. Hij gaat gewoon door. De politieagenten zeggen ook van deze weet precies hoe het werkt. Ze kunnen hem niks maken. Ja, want even, even voor, voor, om, om het even helder te krijgen. Hij had een foliaire uh, in zijn tuin. Ja, die, die moest hij afbreken. Want u, u werd er met name, uh, u werd er horen dol van, van die foliëren? Wat zeg je? U werd horen dol van die foliëren? Ja, er zaten van die hele grote, uh, ja weet ik veel, van die krijgers zaten erin. Dat was net alsof we op een meeuwenkolonie woonden. Ah ja. Oké, okay, goed. Afgebroken. Man boos. En die is vraag gaan nemen door midden nacht. Oké, okay, de vraag is helder. Hoe gaan jullie om, Gerrit, Teunis met, met overlastgevers? Ja, dit zijn, dit zijn echt de moeilijke situaties. Ik hoor van u al dat u al bij de rechter bent geweest. En daar kom je als het niet goed gaat, door de bank genomen ook uit. In het slechtste geval. En in uw geval zou dat het goede geval geweest zijn, kan het tot ontruiming leiden... maar er hoort echt een, uh, een enorme dossiervorming aan vooraf... omdat het uh, recht op uh, woonruimte in, in ons land wel zo goed is vastgedacht... dat je het wel heel erg bond moet maken wil een rechter akkoord gaan met de ontruiming. En um, door de bank genomen, in ons geval, want daar vraagt u naar... is het zo dat als iemand zich meldt met overlast... dan uh, sturen we eerst onze mensen daarop af. En uh, ja. dan wordt er, uh, wordt er met u gepraat. En dan zeggen we van, uh, uh, heeft u zelf al geprobeerd met de buurman tot overeenstemming te komen? Dat is stap 1. Nou, laten we aannemen dat dat niet lukt. Meneer de Jong, dat heeft u gedaan? Dat is allemaal al ja. gedaan en het dossier ja. is 10 centimeter dik. Ja. Oké, okay, we gaan verder. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik vrees dat we er niet uit zullen komen. Maar het, het gaat inderdaad zo dat je uh, uh, eerst met elkaar moet overleggen. Uh, dat lukt niet, dan uh, loopt het verder uit de hand. Dan is uh, wat wij zeggen vooral steeds um, uh, dingen vastleggen. Dus schrijf ons een brief, leg alles vast wat u vindt. Uh, haal de politie erbij, doe, aan, doe, uh, doe melding bij de politie... als er sprake is van, uh, van zaken waarvan u denkt... dat de politie dat in een procesverhaal kan vastleggen. Dan wordt dat dossier vanzelf zo dik als u net zei. 10 centimeter van mijn part. Ja, uh, op enig moment kun je dan als woningcoöperatie tot de conclusie komen... ja, dit kan echt niet, we hebben alles eraan gedaan... In Hardenberg hebben we nog een speciaal team van politie... onze maatschappelijk werkers en nog andere hulpverleners... die er dan bovenop duiken om te kijken of er op andere manieren... nog wat voor elkaar kan worden gemaakt. Uiteindelijk kan je bij de rechter terechtkomen. En dan, um, als het allemaal goed is... Dan doet hij een uitspraak waar uh, ja, wat uiteindelijk in het, in het nou niet goed is, dan zou ik bijna zeggen, waar, waar, waarbij je uiteindelijk uit kan komen op ontruiming. Dan moet ik zeggen dat uh, wij iets niet doen wat in andere gemeentes uh, wel het geval is. En dat is uh, ja, buurtbemiddeling noemt men dat. dat er zijn van de experimenten. Ik ken het toevallig van Zwolle, waar um, onafhankelijke uh, uh, uh, uh, benoemde uh, mensen. Uh, in een buurt als het ware uh, partijen proberen bij elkaar te brengen. En ik, ik moet niet aan de rijdende rechter denken... maar het is een, een, een fractie uh, milder en met minder uh, dwang. En die, die onafhankelijke figuur... die dus niet de coöperatie is, die niet de politie ah, mediator recht. is... mediator echt. Ja, mediator. Dat schijnt te werken. En um, ja, ik, zou eigenlijk, ik zou bijna zeggen: u moet eens in het land informeren naar, uh, naar dat experiment, omdat uh, u met uw coöperatie uh, misschien daar wat aan heeft. Bij deze meneer werkt helemaal niks en dat is allemaal al geprobeerd. Ja. En om het even plat te gaan zeggen, hij zegt gewoon tegen alle instanties en tegen alle bewoners op de buurt: ik heb scheid aan jullie en ik ga aan mijn eigen gang. Ja, nou dan vrees ik dat we, de, dat, dat, dat we er weinig aan zouden kunnen doen, vooral als u al bij, als u al bij de rechter geweest bent. Dat is toch heel erg, dat ja. iemand die al 20 ja. jaar op een nette buurt woont moet gaan verhuizen... Ja. Ja. in Nederland, ja. door een overlast veroorzaken. Want als wij hier blijven wonen, kunnen mijn vrouw en ik ons beroep niet meer uitoefenen. En dan kom ik tot het volgende. We zijn bijna 60. En we hebben met z'n beiden hebben wij een leuk salaris. Dan komen we op de scheef wonen. Ik moet nu in de, in de particuliere sector wonen, doordat er zo'n mannetje naast mij woont. Dat oh. is toch... Van de ja dat is buitengewoon vervelend maar kijk ik, ik hoor Gerrit Teunis vooral zeggen bij jullie zou je waarschijnlijk op een gegeven moment zeggen van nu is klaar ja bij jullie zou je zeggen nu is het klaar nu ja. moet die man eruit en dan, dan ja, gaan we op forceren ja maar lopen, dan heb je wel je. een rechter nodig die daarmee akkoord gaat en eh, het kan per kantonrecht verschillen hoor dan is alles voorbij ja ja ik snap het ik snap maar wat meneer Jong wat is er in het hoge boek bepaald waar ging dat precies over wat er precies bepaald is ik was er niet bij het was dus tussen hem en accolade uh, volgens mij is het bepaald... hij moet zich nu in een half jaar gaan verbeteren. Zo niet. Dan willen ze toch ontruiming over. Oké, okay, oh, okay. uh, nou daar zijn ze toch wel aardig oh, verre pijplein in, toch? Hij verbetert zich niet. Nee, maar, maar goed. Door. Maar dan graaft hij zijn eigen graf. Oké, okay, dus hij is zijn eigen graf aan graven. Nou ja, ja dat, dat horen we u zeggen, toch? Want op het moment dat hij zich niet ja. verbetert... Oké, okay, een half jaar is een verdraaid lange tijd. Dat geef ik onmiddellijk toe. Uh, maar dan is het over een half jaar wel bye-bye met die buurman, toch? Ik hoop het van wel. Maar zie, wij kunnen niet echt klagen. Want hij weet dat er klachten wegkomen. En dan doen wij helemaal geen oog dicht. Nee, nee, nee. Nou ja, trouwens, daar geldt ook voor <laughs> dat hij dan zijn eigen graf graaft. Het is alleen voor u niet zo prettig. Ja. Nou, maar sterkte. Ik ik, het is niet op een normale, menselijke manier aan te pakken. Dat begrijp ik eruit. De overlast veroorzaker wint altijd. Nou ja, uiteindelijk dus niet. Nou, u, u heeft in ieder geval nog een, een, een periode van een half jaar... waarin uh, moet blijken of u misschien toch nog gelijk krijgt. Ja, oké. Okay. Ja, dit duurt al 2,5 jaar. Ja, ja. goed zo. Nou, oké. Okay. Ik, ik, ik weet het goed. Bedankt. Oké, okay, nou, en sterkte vooral? Ja, dat hoor ik al 2,5 jaar. Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, nu, nu een keertje uit mijn mond voor de verandering. Ik weet niet wat er toe aan bijdraagt aan uw humeur, maar... <laughs> <laughs> Ik hoop Dat het goed. Oké, okay, goed. Ja, Dank ja. voor bellen, meneer de Jong. Ja, dag. Ja. Dank u wel. Dag. Nou, laten we nog even één plaatje gaan draaien. Lijkt me goed plan. Uh, want je had er nog eentje meegenomen. Uh, Garf Moorlix, zegt ik het goed? Ja, Gurf Moorlix. Gurf ja. Moorlix. Wie of wat is Gurf Moorlix? Is een uh, producer die op heel veel bekende uh, uh, uh, muzikanten uh, te vinden valt. Uh, Jimmy Lefeve, die cd van net is niet door hem geproduceerd... maar de, de cd daarvoor wel. Um, en hij speelt zelf ook en komt binnenkort in Nederland um, zaterdag over een week in Baren. Ik wilde er wel even reclame voor maken, en niet in Baren, in uh, Lagerfuurse. Oh, en, um, is dat een zaal dan? Ja, ja, ja. ja. De Gooise Boer. In the Woods heet het, dat is oh. het dorpshuis. Oh, het dorpshuis. Uh, geweldige plek en uh, prachtige muziek. En Dit nummer uh, gaat ook over een soort van desperate man die de huur niet kan betalen. En, en waarom is dat een aardig uh, liedje? Nou, omdat ik... Uh, het is wel vergelijkbaar met dat uh, ding van uh, c Steve net. Dat was een dakloze meneer. En dit is iemand die in zijn song beschrijft... Hoe, uh, ja, hoe lastig het in je leven soms kan zijn... als je geen geld hebt. My life's been taken. Wat betekent ja. dat? Uh, dat nou, daar moet je zo even naar luisteren. Het is wel een ja. beetje een depri liedje hoor. Oh, nou, <laughs> eens kijken of we dat overleven. We gaan er naar luisteren. Gurf mornings. Yeah, I did it Guilty as can be Disregard for life In the second degree But my reasons I'll never understand What goes through the mind Desperate man Didn't have no money Left to pay the rent Every dollar I made Had already been spent Ain't no telling No telling indeed What a man might do mouth to feed One more day One more breath Another moment Closer to death My body's moving But my spirit is breaking I ain't Put yourself in my shoes. Could you be sure of what you might do? Make that decision in a second flight. The rest of your life, I spend paying it back. One more day. Moment. Closer to death My body's moving But my spirit is breaking I ain't got no life It's already been taken Imagine that As if it could I just stood there A trembling fool beneath the bluebird sky Blood started to pool One more day One more breath Another more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 Of moeilijk zoals dat. Mijn luistering tekenen. Ja, ik. We, we zeggen net tegen elkaar. Jelmer, de regisseur zegt net. Uh, mijn leven is mal afgenomen. Mijn luistering tekenen. Dat is ja, een mooi verhaal. Ja, ja. ja, klopt, ja. ja dan, laten we het daarop houden. Ja. We hebben, denk ik, nog één bellen. Kijken of we dat nog redden. We hebben nog een kleine vier minuten. Jorg, goedennacht. Goedendag. Mooie muziek. Mijn complimenten. Goed zo. Maar. Um, eens even kijken. Mijn vraag is. Waarom is in die tijd. Uh, het puntensysteem uh, afgeschaft. Het puntensysteem houdt in dat je, hoe meer punten je hebt in een woning, hoe hoger de huur. Nou, nee. Uh, hoe eerder je eigenlijk in aanmerking zou komen voor een huurwoning? Een woning? Ah, juist. Ah, de woningtoewijzingspunten ja. bedoel ja, je. Oh, dat bedoel je. Ja, precies. En in die tijd had je ook nog een soort van uh, urgentie uh, ja. mogelijkheid. Ja. Ja. Dat als je in een uh, benaderde situatie zou zitten, ja. uh, je eerder uh, recht zou hebben op een, op een huurwoning. En waarom is dat allemaal uh, afgeschaft? Ja, nou dus, als ik het uh, heel ondiplomatiek zeg, dan, uh, dan kan ik dat in een, in een paar seconden af. Namelijk um, puntensystemen leiden tot, uh, tot uh, het jagen op punten ervoor zorgen dat je ja. in uh, alle, alle criteria voldoet... en dat je zo hoog mogelijke punten hebt. En als iedereen dat nu doet, dan krijg je een enorme inflatie van die punten. En uh, dan uh, levert het dus alleen maar een heel vol systeem op... met duizenden woningzoekenden. Hetzelfde verhaal met die urgentie. Uh, als je via urgentie voorrang krijgt, dan is het eerste doel wat iedereen heeft... ik wil ook een urgentie. Dan krijg je inflatie en dan is die stelt de urgentie niks meer voor. Op een gegeven moment is dat, en dan praat ik echt over... nou, wel meer dan twintig jaar geleden... Uh, bedacht als uh, dat levert niks op, we moeten iets anders bedenken. En toen is men begonnen met uh, die uh, advertentieachtige uh, manier... van uh, het verhuren van woningen, met daarachter vaak het idee... dat uh, woonduur uh, uh, of inschrijvingsduur het enige criterium is... Er zijn een aantal uh, uh, uh, corporaties en ook gemeentes in Nederland die dat ook weer verlaten hebben, die zeggen: weet je wat we doen, we gaan gewoon verloten. En, um, en daar op basis daarvan, uh, uh, op basis van ervaringen, zeggen ze dan vervolgens. Nou, dat is net zo eerlijk, uh, gemiddeld duurt het net zo lang als met al die andere systemen en het is een, st een stuk eenvoudiger. Dus uh, nu doe ik het heel kort, maar um, zo is het ongeveer gegaan in de, in de geschiedenis. Okay. De, de, de duizenden woningzoeken in Amsterdam of in, nou ja, in welke grote stad dan ook euh, bakken vol met mensen die dan elke dag bij het woningbureau of bij de coöperatie langs gingen om te vragen hoe het ermee zat. En dat is nu vervangen door andere systemen die simpeler zijn en uh, kennelijk. Maar goed, dat is uh, een kwestie van onderzoek geweest. Uh, qua succes uh, ongeveer hetzelfde resultaat opleveren. Namelijk dat je net zo lang moet wachten hoor. Want er zijn niet meer woningen dan dat er zijn. Jorg, ik ga je bedanken. Ja. We zijn het ja, einde gekomen ja. voor deze uitzending. Dus ik ga je bedanken. Ja, sorry. Dit is echt, de tijd is ongeveer op. Ja, de, dus, uh, ik had er eigenlijk nog een, uh, een hele korte. Uh, ja, maar dat is heel jammer. Daar hebben we geen ja. tijd meer voor. Dat was mijn mededeling aan jou. Dank voor bellen, Jorg. Prettige, prettige avond. Dankjewel. Dank voor jouw bijdrage aan dit programma. Gerrit Teunis, jou ook heel veel dank voor twee uur toelichting en interview. Ja, dank daarvoor. Ik hoop dat het duidelijk is geweest. Het, uh, ja, ik vond het buitengewoon <laughs> helder. En, ik vond het leuk. Ik ook. Dank dat je er was. Ja. Directeur van Beter Wonend Vechtal in Hardenberg Gerrit Teunus. Morgen is de tweede uitzending van uh, de speciale uitzending van Kazendoenen. De Fiesta-uitzendingen ter ere van ons tienjarig bestaan. Guienne Plag ontvangt haar favoriete gasten uit de afgelopen tien jaar. Twee uur lang praat ze dan met de schrijver en columnist Bert Wagendorp. Uh, strafrechter Nol van de Ven... en Hans Smits, de baas van het havenbedrijf van Rotterdam. Dat dus morgen in Kazeluna. Voor wie niet slapen kan of voor wie het gewoon leuk vindt... blijf wakker, nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max... gaat achter deze microfoon zitten en is bij u. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Luister naar mij. En mij. mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf.